Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De 1 mei-betoging in Parijs is uitgedraaid op rellen. Behalve vakbondsleden waren er veel antifascisten naar de Place de la Bastille gekomen. om te protesteren tegen het Front National van presidentskandidaat Marine Le Pen. Ze gooiden vuurwerk, stenen en brandbommen naar de politie. Zeker zes agenten raakten gewond. Eén van hen vloog in brand toen hij werd geraakt door een molotov-cocktail. Hij is met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft vijf betogers opgepakt. De brandweer is niet meer in alle natuurgebieden welkom om branden te komen blussen. Volgens RTV Drenthe hebben natuurorganisaties soms liever een brand dan zware bluswagens die terrein kapot rijden. Daarover worden dan wel afspraken gemaakt. In gebieden waar de brandweer niet mag komen kunnen alleen de stroken naast de zandpaden nat worden gehouden... om te voorkomen dat een brand zich te ver uitbreidt. De brandweer was het afgelopen weekend druk met het bestrijden van branden in natuurgebieden. Vanmiddag was er nog een heidebrand in de buurt van Emmen. Schrijver Auke Kok heeft de Nico Scheepmaker-beker gewonnen. De prijs voor het beste sportboek van het jaar. Hij krijgt de prijs voor zijn boek 1936... over de Olympische Spelen in Berlijn in Nazi-Duitsland. Er waren in totaal vijf boeken genomineerd. Waaronder de bestseller Mijn Gevecht van Thijs Sonneveld... over wielrenner Thomas Dekker. Auke Kok kreeg de beker uit handen van juryvoorzitter Ad Melkert... in De Wereld Draait Door. Hij is nu bezig met een biografie van Johan Cruijff.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 Het weer. Vanavond en vannacht kan in de noordelijke helft van het land wat regen vallen. Minima rond 8 graden. Morgen veel bewolking en buien. Slechts af en toe schijnt de zon. En het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het, en het... ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Cinema. Ja, welkom bij het tweede deel van CFM Cinema. Wij gaan filmmuziek draaien en we beginnen natuurlijk nog met wat restant aan oorlogsfilms. Want 4 mei valt in de komende week en dan weet je het wel, heel veel oorlogsfilms... Ik zie op mijn lijstje staan Schindler's List, uh, Zwart Boek, Oorlogswinter, Zwartje Lunch, uh, The Boy in the Stripe P.M. Nou, dan gaan we uit al die films gaan we een paar nummertjes draaien. Maar ik was al voor de klok van tiende begonnen met uh, Schindler's List. In de uitvoering van John Williams en Isaac Perlman. Maar er is ook een mooie uitvoering, die is wat langer, van Schindler's List. En die is van uh, een orkestuitvoering... The Boston Symphony Orchestra. een van de bekendste soundtracks. Schindler's List, aanstaande donderdag 4 mei... om 5 over 8 op SBS 6. En het is een lange zit, hij duurt tot 5 over elf. Uh, ja, prachtig film, mooie muziek. Dus ik zou zeggen genieten. En diezelfde avond zijn er natuurlijk nog veel meer oorlogsfilms. Ik zie onder andere Zwart Boek staan. En daar gaan we nu een stukje uit draaien. Muziek gecomponeerd door Anne Dudley... Save your kisses Just pass them around You'll find my reason Is logically sound Who's gonna know That you pass them around A hundred years from today Why crave a penthouse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 There's always one beneath the sun Who's bound to make you feel that way The moon is shining and that's a good sign Cling to me closer, say you'll be Today A hundred Zwartboek, een Paul Verhoeven film... die in het begin heel uh, aantrekkelijk en goed is... maar later toch een beetje dubieus wordt die film. De, de beginscènes en het begin is prachtig. Uh, Rachel Theme, het gaat over een uh, Joodse verzetsvrouw... die bij de nazi's infiltreert. Rachel. Tot slot, Endless River. En dat allemaal uit Zwart Boek. Naar de andere oorlogsfilm. En dan zie ik op diezelfde avond ook nog geprogrammeerd staan: Oorlogswinter, naar een boek van Jan Terlouw. De film de regie Martin Koolhoven. Aardige film, een Nederlandse film. Een jongen ziet een vliegtuig neerstorten, een Engels vliegtuig. En hij ontdekt waar de piloot zich verborgen houdt en besluit hem te helpen. Eigenlijk een, een mooie film. Muziek van even een hele bekende componist, Pino Donaggio. Het thema muziekje uit Oorlogswinter. film, zeker de moeite waard, aan donderdag van half negen tot half elf op RTL 5. Nou, de, de, we hebben nog twee oorlogsfilms gegaan en onder andere deze uh, Sostalan Zag. Een film met muziek van Ernio Morricone over een, uh, ja, een krijgsgevangene in een kamp. Eens even kijken waar ik hem heb bestaan, want het is prachtige muziek. Ik doe de lange uitvoering deze keer. bijzondere klanken uit deze film. Ennio Morricone schreef de muziek. De Engelse vertaling van de film is Fateless. En het verhaal het is een historisch drama... gebaseerd op het uh, Imre kertes Nobelprijswinnende boek... over de Hongaarse joden tijdens de holocaust. Een jongeman wordt gearresteerd... en naar een concentratiekamp gebracht... waar hij alle gruwelijkheden moet zien te overleven. Prachtige muziek, indringende muziek. En uh, ja, dat hoort er wel bij natuurlijk... Uh, dan doe ik de laatste oorlogsfilm die ik nog op het berol heb staan. The Boy in the Striped Pyjama. Het verhaal gaat over uh, een achtjarig zoontje van een concentratiekamp. Commandant raakt bevriend met een joods leeftijdsgenootje gescheiden door de omheining. Bijzonder film. En dan gaan we eens even kijken van The Boy in the Striped Pyjama. Wat we daarvan gaan draaien. Laat ik deze maar doen. Dolls are not for big girls. Muziek James Horner. Vergat ik helemaal. We hebben een selectie gedraaid uit verschillende oorlogsfilms. Maar we sluiten dat hier bij deze af. We gaan over naar de gewone films. Daar zijn er ook genoeg van deze week. Onder andere de film Mirror Mirror. Het verhaal gaat over een, een fantasyfilm. Een koningin probeert haar stiefdochter verborgen te houden voor de buitenwereld. Sneeuwwitje besluit met hulp van zeven borstdwergen voor haar land op te komen. De openingsmuziek geschreven door Ellen Menken. Mooie muziek, Ellen Menken, we doen er nog een Snow White in the Kingdom. Ja, dat is muziek uit de film Mirror, Mirror. Muziek van Alan Menken. En ja, om even deze romantische muziek te onderbreken... kies ik toch voor een muziekje uit de Ipcris Files. De muziek van John Barry was afgelopen zondag op de televisie BBC Two, dacht ik. Van Zandvoort. En dit was muziek uit de Ipcrust Files. Muziek John Barry. En we draaien ook muziek uit nieuwe films. En daar heb ik deze keer gekozen voor de film uh, Their Finest. En de muziek is van Rachel Portman. En daar gaan we gewoon wat uit draaien. Catherine Goes to the Ministry. Verhaal. De film is eigenlijk in de bioscoop gaan draaien vanaf half april, dus vast wel ergens nog in de buurt. De film vertelt het verhaal van een uiteenlopende groep mensen die samengebracht zijn in Norfolk om een Britse propagandafilm te maken. Een vergeetacteur acteur uit de stomme film Tijdperk, een copywriter van het ministerie van informatie, een kostuummaker van Madame Tousseau en een tot keteraar opgedoopte militaire adviseur. Samen moeten ze het onwaarschijnlijke verhaal vertellen... van twee vrouwen in een roeiboot... die voor een reddingsmissie naar Dunkerque vertrekken. Ja, het is een, een bijzondere film met een hele mooie muziek... en daarom draai ik nog wat meer uit. Writing Uncle Frank. Thema komt terug natuurlijk. Ja, je luistert naar de soundtrack Their Finest, een the soundtrack uit 2017, een film die nu in de bioscoop draait. Er zit een film in een film en dit is de film Nancy Sterling, part 2. Rachel Portman is erin geslaagd om weer een fraaie soundtrack af te leveren voor de film The Finest. Een film die ook vrijdag op televisie is, 5 mei, is The Imitation Game. En muziek is van Alexandre Desplat. En daar gaan we gewoon wat uit draaien. Eens even kijken, die moet ik toch ergens hebben. De Game is vrijdag 5 mei om, uh, even kijken, om kwart over tien op Canvas. Het uh, hoofdrollen Benedict Cumberbatch en Kira Knightley. Het gegeven kennen we al uit de thrillers U-5171, uh, de onderzeeboot 571 en Enigma. In de WO2 werkten Britse wetenschappers in het zweet om de machines te kraken waarmee de Duitsers hun berichten codeerden. Die films waren best spannend, maar grotendeels verzonnen. En dan deugde er historisch meer gezien van de biografische drama over Alan Turing. De wiskundige die de operatie leidde. De uh, Imitation Game is conventioneel verteld, maar ook onderhoudend en ontroerend. Dat laatste vanwege de frange uitkomst van de geschiedenis en de sterke hoofdrol van Cumberbatch. Die Turing neerzet als een onaangepaste, gefrustreerd en zeer menselijk type. De uh, Imitation Game, titelmuziek. Als je deze film nog nooit gezien hebt, dan is het zeker de moeite om op 5 mei vrijdagavond om kwart over tien naar België te gaan kijken. Canvas. want The Imitation Game is echt een goede film, zeker de moeite waard. Uh, dan zie ik hier nog staan een film die ook op vrijdag is, Now is Good, voor ik doodga. En daar is de muziek van uh, Dustin O'Halloran. En die heeft aardig wat soundtracks op zijn naam staan tegenwoordig. En dat gaat over een meisje, Tessa. Daar is maar de muziek van Tessa. Deze film is ook een bijzonder film, een viersterrenfilm, eh, Met in de hoofdrol Dakota Fanning. Het engelachtige voorkomen van Dakota Fanning, haar afwezige oogopslag en de zwevende tred leveren het ideale canvas voor een drama rond het tienermeisje met terminale kanker. En terwijl haar personage Tess lichamelijk aftakelt en geestelijk een onvolgbare vlucht maakt, probeert haar naast ieder voor zich de band met haar te bestendigen. De verliefde camera zit Venning dicht op de huid en de film is sterk gestileerd, maar de inhoud is gecompenseerd Vorm een ruimschoots. Mooie muziek, prachtige film, zeker de moeite waard om te kijken. Now is good voor ik doodga. Uh, nou, ik zei al, het is Rachel Portman avond, dus de laatste film, dat is deze, van Rachel Portman. Mona smiled. Deze film was vanavond op televisie, dus je kunt hem niet meer zien. Want ja, hij draait nog. Dus de laatste minuten glijden langzaam over het beeldscherm, zou ik bijna zeggen. Mona Lisa, Smiles, muziek Rachel Portman. Amanda is dismissed, laatste nummertje. Geluisterd naar CFM Cinema. Het programma met de mooiste filmmuziek. Trouwens, zoveel filmmuziekprogramma's zijn er helemaal niet meer. En deze klanken zijn je ook op de televisie horen. Dat is ook de tune van een van de reisprogramma's van Gort, Gort in Italië. Zelfde tune gevonden. Hoe is het mogelijk? We maakten het met plezier. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik zou zeggen, maak er een mooie filmweek van. Genoeg op de buis, genoeg in de bioscoop... en genoeg in de dvd-winkel of bibliotheek. Voor zo direct, sliep wel... en morgen gezond weer op. Tot volgende week... Zelfde tijd, zelfde zender, CFM. En het begint zoals te doen gebruikelijk om 21 uur. CFM Cinema, mijn naam is Alko B. Sleep well. See you next week.